Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft voor de kust van Venezuela een olietanker in beslag genomen. Het is een schip waar eerder sancties tegen waren ingesteld... omdat het banden zou hebben met Iran en de militante beweging Hezbollah. Volgens de VS werd de olietanker ingezet... ter ondersteuning van buitenlandse terroristische organisaties. Het schip voerde de vlag van Guyana... maar volgens dat land staat het schip daar niet geregistreerd. De spanningen tussen de VS en Venezuela lopen de laatste tijd op. Volgens Venezuela wordt nu duidelijk dat de VS het op de olievoorraden van Venezuela gemunt heeft. De schade door oplichting met beleggingstrucs ligt waarschijnlijk tien keer hoger dan wordt aangenomen... zegt de autoriteit Financiële Markten. Vorig jaar deden slachtoffers aangifte bij de politie ter waarde van 75 miljoen euro. Maar dat is volgens de AFM maar het topje van de ijsberg... Mensen die in de val van een beleggingsoplichter strappen, schamen zich vaak. Ook leggen ze de schuld bij zichzelf en doen daarom geen aangifte. De AFM denkt dat de werkelijke schade van vorig jaar uitkomt op 750 miljoen euro. Vluchtelingen in delen van Gaza zijn getroffen door noodweer. Tenten zijn ingestort of staan onder water en dekens en matrassen zijn nat... Veel mensen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in de gebouwen die er nog staan, maar die zijn vaak overvol en onverwarmd. Volgens de meteorologische dienst kan het slechte weer in de Gazastrook nog tot vrijdag aanhouden. Maria Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, is in Oslo in het openbaar verschenen. Vanwege haar oppositie tegen de Venezolaanse president Maduro zat ze al bijna een jaar ondergedoken. Ze reisde in het geheim naar Oslo. Vanaf het balkon van haar hotel zwaaide ze naar haar supporters en zong met hen het volkslied. Het weer? Het is grijs met nevel of mist. Verder af en toe zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft droog en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 I'm Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vluchtelingen in Gaza zijn getroffen door noodweer. Tenten zijn ingestort of staan onder water. Veel mensen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in de gebouwen die er nog staan... maar die zijn vaak overvol en onverwarmd. De VS heeft voor de kust van Venezuela een olietanker in beslag genomen. Het is een schip waar eerder sancties tegen zijn ingesteld... omdat het banden zou hebben met Iran en de militante beweging Hezbollah. Maria Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won... is in Oslo in het openbaar verschenen. Ze zat al bijna een jaar ondergedoken en reisde in het geheim naar Oslo. Vanaf het balkon van haar hotel zwaaide ze naar het publiek... en zong met hen het volkslied. Het weer, grijs met eerst nevel of mist, later af en toe zon en een graad of 10. Dit is ZFM.